De kikkerprins werd getoverd door zijn vader en de tovera Voor zijn vrouw te vinden en te trouwen. Zever en lastig als je dat bent geworden. Samen met zijn beste kamerad gaat hij op jacht en op pad. Langs de paden en de straten huppelen van daar naar daar. Maar zijn beste kamerad kan niet stilzwijgen. Al pratend gaan ze verder. De kikker is als een herder. Hij weet de weg maar hij voelt als een kikker zo. Niet omdat hij snel kan veranderen, hij moet een vrouw vinden die hem kust en tegen een mens wordt. Uiteindelijk vond hij een dame met een man erbij die zo wat romantiek als hodervos is. Zij hoorde de kikker en pakte hem op en ze zei tegen haar vrouw, ook als je lelijk was als die hier, had hij ook nog altijd jou gekozen. De lelijke vrouw kustte de lelijke kikkerprins en de kikker werd druk een mens en een man waarop hij zo lang op wachtte. De kikkerprins werd een kikkerkoning. Hij had veel honing in zijn kast om geen kikker te blijven. Wat een sprookje die ik heb bedacht. Het is allemaal verdacht als dit waar was. Als een man gaat hij weg van de vrouw omdat zij niet mooi was of niet de waarheid is. Want de romantieke vet of sloddervos was er bij als een halve Weg was hij met zijn beste kameraad. alle twee wilden zij als een ridder, maar zij hadden zwaarden om mee te zwaaien. Ze waren in de stad zoals in New York, veel van verre toekomst, heel veel auto's en hoge gebouwen. De twee kikkers als mensen waren op zoek naar andere dames, die veel mooier was dan de vorige dame die hem kuste. De andere mooie dame noemde Roos, zij zat op een poes met een paard, de kikkerprins van Marano, want hij had mooie dromen, en werd als prinses Roos genoemd. Prinses Roos wist niet dat de man een prins was, daarom vroeg zij hoe hij noemde. De man antwoordde en zei, ik ben de prins van de andere wereld, van het verleden en niet van de tijd. De kikkerprins werd een kikkerkoning, hij had veel honing in zijn kast, om geen kikker te blijven. Wat ontsproken die ik heb bedacht, het is allemaal verdacht als dit waar was. Nu dat hij samen is met Prinses Roos, weet hij veel te vertellen aan zijn beste kamaat. En samen waren ze weer naar andere plaatsen van de steden. De kinkervrienden zag een toneel in de gebouw en wilden ook spelen. Hij ging er naartoe terwijl de anderen bezig waren en speelde zichzelf als een professionele. Door de comedie te spelen en doen, is hij toch als een gekke idioot. Verlaat hij de gebouw om zijn trouw te zwelen als een prins. Ging hij samen verder met zijn beste kameraad. De mensen waren een dikke plaag. Hij keerde terug naar Prinses Roos. Want hij was een lange afstand als die hij had met haar. Hij zag een winkel met een mooie jurk en een ring heeft hij gekocht met zijn oudere briefje geld die als een schatte waarde betekende. De kikkerprins gaf de jurk en de ring aan haar. Ze vond het heel mooi. Trok ze de jurk aan en in de ring. En toen taalde de kikkerprins met de prinses Roos met een mooie momentum. Die zei: hard gekust op de kikkerprins en werd een mooie man.